Elke consument betaalt BTW. Maar weet u wat de bedoeling is van die BTW? En als u BTW betaalt, duurt het waarschijnlijk maar luttelse seconden. Als u al bewust bent van het feit dat u BTW betaalt. Maar weet u eigenlijk uh, dat er een hele administratieve romslomp is met betrekking tot die BTW, die veel meer tijd in beslag neemt? Goedemorgen, mijn naam is Ilse de Smet. En uh, zoals u al kan raden, zullen we vandaag het begrip BTW en de BTW-aangifte verder gaan uitdiepen. We zullen starten met een kleine begripsomschrijving, om dan eigenlijk te gaan kijken naar het doel van de BTW. Daarna zullen we dan eigenlijk ons af gaan vragen hoe de overheid die betaalde BTW ontvangt. En tot slot zullen we dan kort de BTW-aangifte bespreken. Ik veronderstel dat de presentatie ongeveer een kwartiertje zal duren. En als er vragen zijn, dan kunt u deze natuurlijk altijd na de presentatie stellen. Goed, we beginnen dus eigenlijk met de kleine begripsomschrijving. BTW is een afkorting die staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Het is dus een vorm van belasting. En iedere consument die iets aankoopt betaalt deze belasting. Klein voorbeeldje, als u bij de bakker een brood koopt, dan zal u een klein bedrag per uh, btw betaald hebben. In België zijn er dus eigenlijk drie tarieven, uh, btw-tarieven. Er is dus het 6%, het 12% en het 21% btw-tarief. Het 21% BTW-tarief is dus het normale tarief, die ook op de meeste zaken toegepast wordt. 6% en 12% zijn de verlaagde tarieven. 6% wordt eigenlijk toegepast bij levensnoodzakelijke voedingsmiddelen, terwijl de sociale huisvesting een voorbeeldje is van 12%. Ik wil deze begripsomschrijving dus eigenlijk nog afsluiten met een tweetal voorbeeldjes. Dus stel nu dat u dit weekend naar het warenhuis gaat om uw aankopen voor volgende week euh, te kopen, dan zult u aan de kassa BTW betalen. U staat er waarschijnlijk nooit bij stil, maar toch is het zo. En euh, als u van plan bent om met uw partner een gezellige tijd tijd te houden in een restaurantje dichtbij in de buurt, euh, dan zult u waarschijnlijk ook BTW betalen. Kortom, iedere consument betaalt eigenlijk op zijn aankopen BTW. Uh, zoals ik al zei, BTW is een belasting. Er zijn nog andere soorten belasting. Eén voorbeeld daarvan is de personenbelasting. Iedereen kent deze waarschijnlijk wel. Elke, Belg, of elke inwoner van België moet uh, belasting betalen op zijn inkomsten. Uh, en naast dus de BTW en de personenbelastingen zijn er nog een aantal belastingen. Maar hier gaan we dus niet dieper op in. Ik denk dat dat niet echt van nut is. Uh, voor ons is het belangrijker om eens te, ons af te vragen wat het doel is van al die verschillende belastingen. Waarom moeten we zoveel belastingen betalen? Of ja, wa waarom heft de overheid belastingen? Wel, hiervoor zijn er dus eigenlijk twee redenen. Een eerste reden is het feit dat de overheid uh, de belastingheffing kan gebruiken om zijn algemeen beleid te ondersteunen. Ik zal hier toch wel een uh, voorbeeldje geven ter illustratie of ter verduidelijking. Uh, dus voor dit, allee, op dit moment is het milieu dus een zeer hot item. En uh, de overheid wil dus eigenlijk... Hun burgers aanzetten om meer aandacht te hebben voor het milieu. Dus dat doen ze bijvoorbeeld uh, door het promoten van, het, allez, van zonnepanelen. En uh, al, dus hoe doen ze dat dan via dus de belastingheffing? Wel, iedere burger die zonnepanelen plaatst, kan dus eigenlijk die kost aftrekken in zijn belastingen, in zijn personenbelasting. Dus hij zal minder belasting moeten betalen, omdat hij zonnepanelen geplaatst heeft, bijvoorbeeld. Een tweede reden uh, voor uh, het gaffen van belastingen is dus het feit dat de belastingen een belangrijke bron van inkomsten zijn voor de overheid. Dus de overheid moet eigenlijk met uh, die belastingen die ze ontvangen een groot deel van hun uitgaven gaan financieren. Um, dus waarschijnlijk vraagt, allez, vraagt u zich af hoe dat de overheid de betaalde btw ontvangt. Want ja, btw is een belasting die iedere consument betaalt op zijn aankopen. Maar als u die belasting die u betaalt op brood betaalt aan de bakker, hoe krijgt de overheid die dan? En ja, natuurlijk kunnen we deze vraag ook veralgemenen. En dus eigenlijk van, ja, hoe zal de overheid alle betaalde BTW van alle consumenten in Hans België ontvangen? En uh, om op deze vraag te antwoorden, gaan we dus eigenlijk ten eerste een link leggen tussen de handelaars en de consumenten. En daarnaast gaan we het begrip verbruiksbelasting dus eigenlijk verder gaan uittypen. <tus> Pardon. Ehm... Uh, dus, ten eerste gaan we dus eigenlijk een link tussen de handelaars en de consumenten gaan uh, geven. Uh, dus, en dit doen we aan de hand van een voorbeeldje. Dus stel dat de consument een wagen koopt uh, voor 1210 euro aan een uh, autoverkoper. En het BTW-tarief op een wagen bedraagt 21%. Dus... Aan de hand van volgend schema zullen we dan eigenlijk proberen uh, de gele weg die die wagen gemaakt heeft, een keer gaan toelichten. En daar gaan we dan ook zien dat iedereen dus eigenlijk wel BTW betaalt, maar in een later stadium gaan we dan zien wie dat er eigenlijk echt de BTW betaalt. Dus om dit uh, goed te kunnen begrijpen, gaan we dus eigenlijk van onder naar boven lezen. Dus ten eerste, dat is een eerste stap, is het toeleveringsbedrijf die bijvoorbeeld een zetel verkoopt, of ja, zetels verkoopt aan de fabrikant. Dus een fabrikant betaalt hiervoor 363 euro. 300 euro voor de zetels en natuurlijk 21% btw, dus 63 euro btw. Dat betaalt de fabrikant aan het toeleveringsbedrijf. Dan... De fabrikant maakt een wagen en hij verkoopt die aan de autoverkoper. Dus de autoverkoper koopt de wagen aan voor 726 euro, 600 euro voor de wagen en 126 euro BTW, namelijk 21% op die 600 euro. Dat bedrag zal dus eigenlijk die autoverkoper betalen aan de fabrikant. En dan een laatste stap in onze keten, hebben we dus eigenlijk de klant die bij de autoverkoper langsgaat en zegt van wauw, die auto wil ik kopen. Dus hij koopt, duizend, allee, hij koopt die wagen voor 1210 euro. Hij betaalt dus 1000 euro voor de wagen en 210 euro btw. Um, dus om nu echt eens te gaan zien van... Hoe dat in te werk gaat, want ja, de klant betaalt 210 euro BTW aan die autoverkoper, die autoverkoper heeft ook BTW betaald en die fabrikant heeft ook BTW betaald. Hoe krijgt de overheid dat dan? Want de klant betaalt BTW aan de autoverkoper, maar niet aan de overheid. En uh, om dat eigenlijk duidelijker te stellen, dus hoe dat geld bij de overheid terechtkomt, zullen we dus eigenlijk het schema gaan uitbreiden met een kleine boekhoudkundige verwerking. Geen nood, het is hier geen les boekhouden, dus wij gaan uh, niet te technisch, uh, of, uh, ja, te technisch gaan werken, we gaan niet te diep in op uh, de verschillende zaken, het is gewoon om even alles duidelijker te stellen. Dus als ik dan uh, het schematje dus verder uitwerk, dan zie je dus links onze keten van toeleveringsbedrijf tot klant, en uh, nu gaan we dus eigenlijk vooral kijken naar de tweede kolom. Uh, dus als we dan terug bij onze eerste stap beginnen, dus het toeleveringsbedrijf, die de, wagen verko Allee, de zetels verkoopt aan de fabrikant. Hij verkoopt die voor 363 euro. Zoals te zien was op vorig schema. Waarvan 63 euro btw. Dus hij krijgt van de fabrikant... 363 euro. 300 euro voor zichzelf. En 63 euro btw, die hij dan eigenlijk aan de overheid moet geven. En dat noemen we dus in boekhoudkundige termen de verschuldigde btw. Dan hebben we de fabrikant, die de aankoop gedaan heeft van die zetels, waarbij hij 63 euro btw betaald heeft. Boekhoudkunde mag... Uh, de fabrikant, die handelaar is, mag dan eigenlijk die 63 euro btw die hij betaald heeft aftrekken. Maar later komt er daar meer uitleg van. Nu is het gewoon, neem het van mij aan. Uh, dit is wat er eigenlijk gebeurt bij aankoop en verkoop. Dus de fabrikant verkoopt dan een wagen aan de autoverkoper. Hij krijgt van die autoverkoper... 126 euro btw. Die 126 euro btw moet hij betalen aan de overheid. Ja. De derde stap in onze keten is de autoverkoper. Dus de autoverkoper die een wagen heeft aangekocht voor 627, euh, 726 euro, waarbij hij 126 euro btw betaald heeft. Die 126 euro mag hij boekhoudkundig aftrekken. Dus aftrekbare btw. Een paar dagen later verkoopt hij die wagen aan een consument. Voor 1210 euro. Dus hij krijgt van die consument 210 euro btw. Die 210 euro moet hij betalen aan de overheid. Dus ja, de klant is dus eigenlijk onze eindstap... In de ganse keten. En uh, ja, hij koopt dus de wagen voor 1210 euro. Waarbij hij dan 210 euro BTW betaalt. Een klant is geen handelaar. Dus geeft niet het voordeel dat hij zijn BTW bij aankopen mag aftrekken. Uh, dus dus uh, een klein nadeel natuurlijk. Uh, ja natuurlijk is het zo. Een handelaar mag dus BTW aftrekken en uh, van zijn verschuldigde BTW. Hiervoor zijn er natuurlijk een aantal reglementeringen en voorwaarden, maar uh, we gaan hier niet verder op in. Uh, het, is, uh, ja, het is gewoon dat we kort even kunnen uh, uitleggen hoe, dat we dus eigenlijk, hoe dat de, allee, de BTW van de klant bij de overheid terecht komt, en allee, voor de rest gaan we daar eigenlijk niet verder over uitweiden. Als we dan kijken naar onze derde kolom, dan maak ik dus eigenlijk bij alle handelaars het saldo. Uh, dus het saldo van eigenlijk het verschil tussen hun verschuldigde btw, dus hetgeen van btw die zij ontvangen hebben van hun klanten, en zij dus eigenlijk moeten betalen aan de overheid, en uh, dus de aftrekbare btw, het, uh, ja, de btw dat ze zelf betaald hebben bij, aanko bij hun aankopen van materiaal. Uh, dus als ik dan kijk, dus het toeleveringsbedrijf geeft dus een saldo van 63 euro, btw die hij verschuldigd is aan de overheid, vandaar VBTW. btw verschuldigde btw. Dus ik zal nu nog, uh, nog herhalen hoe ik aan die 63 euro kom. Uh, dus hij heeft verschuldigde btw, mijn aftrekbare btw. Hij heeft geen aftrekbare btw, dus het saldo is dus 63 we zien bij de fabrikant, dus onze tweede stap in de keten, dat hij ook 63 euro btw verschuldigd is aan de overheid. Dus 126 euro, min die 63 euro, komt op 63 euro. De autoverkoper dan, geeft een saldo van 84 euro btw. En als we dan eens gaan kijken, 63 plus 63 btw, Plus 84 euro BTW vormt het totaal van 210 euro BTW die de klant betaald geeft aan de autoverkoper. Dus ik ben nu eigenlijk een beetje toe aan het begrip verbruiksbelasting. Verbruiksbelasting is namelijk, uh, het, ah ja, slaat op het feit dat de eindgebruiker de belasting betaalt. Dus in dit geval, de eindgebruiker is de klant. Hij betaalt dus die 21% BTW. Maar, ja, zoals u weet, betaalt u die BTW aan uw autoverkoper. En niet rechtstreeks aan de overheid. Hoe krijgt die overheid dan eigenlijk die 210 euro die de klant betaald heeft? Wel, hij doet dit, de klant betaalt dit eigenlijk aan de overheid via tussen, tussenpersonen. En die tussenpersonen, dat zijn de handelaars. Dat is dan een beetje de link tussen consument en handelaar, waar ik het eerder al over had. De klant betaalt dus BTW aan de overheid via de handelaars. Als ik nu eens, uh, nog eens kijk naar die laatste kolom, dan zie ik inderdaad die 210 euro die de klant betaalt aan de autoverkoper. Uh, hij had om tot die 210 euro btw te komen, heeft hij dus eigenlijk inderdaad eerst de wagen zelf aangekocht, en had hij daar een bedrag btw op, die hij kan aftrekken, en dan inderdaad het feit dat hij dan die auto verkoopt voor 210 euro btw. Het verschil daartussen moet hij betalen. En in iedere stap is zo, het verschil daartussen moet die handelaar aan de overheid betalen. En zo kom je, aan het feit, op de einde van de rit, aan die totale bedrag van BTW. Maar, ja, natuurlijk is het nu nog zo, hoe weet de overheid, allee, rest ons nog de vraag, hoe de overheid weet wie welke BTW betaalt, en, enzovoort. en dan komen we dus eigenlijk bij het begrip van de BTW-aangifte. De BTW-aangifte, die eigenlijk het document is om BTW aan te geven aan de overheid. En hier komen we dan natuurlijk bij de hele administratieve romslomp die BTW met zich meebrengt. En uh, meestal is het dus eigenlijk... Uh, allez, de handelaar moet dit doen, maar hij zal meestal wel samenwerken met een boekhouder. En het is dan eigenlijk de boekhouder die die hele administratieve romslomp in orde moet maken voor de handelaar. En hoe, ja, hoe gaat dat nu in zijn werk, die btw-aangifte? Dat is dus heel kort natuurlijk, want de btw-aangifte zelf bedraagt twee bladzijden, terwijl ik hier twee lijntjes ga bespreken. Uh, maar uh, de rest heeft eigenlijk geen nut om, uh, ja, om eigenlijk echt uh, tot onze uitleg te komen van waar dat de BTW komt en hoe het bij de overheid terechtkomt. De rest is daar eigenlijk, dat zijn speciale gevallen ook meestal, en dat heeft hier eigenlijk met deze presentatie niets te maken. Uh, dus we hebben uh, op de aanhifte de verschuldigde BTW en de aftrekbare BTW. Zoals we in het schema al gezien hadden, dus uh, de verschuldende btw, dat is dus eigenlijk, daar zal dus de handelaar of de boekhouder eigenlijk het volledige bedrag aan btw die de handelaar van al zijn klanten ontvangen heeft, gaan opschrijven. En bij de aftraakbare btw zal hij dan dus eigenlijk alle btw die hij zelf betaald heeft noteren. En dan gaan we dus eigenlijk het verschil gaan maken... Net zoals we dat in de vorige allez, op het schema gedaan hebben, hadden dus ze het verschil gaan maken tussen de verschuldigde en de aftrekbare btw. Is de verschuldigde btw hoger dan de aftrekbare btw, dan wil dat eigenlijk zeggen dat de handelaar btw moet betalen aan de overheid. Is de aftrekbare btw hoger dan de verschuldigde btw? Dan wil dat eigenlijk zeggen dat de handelaar geen btw moet betalen maar dat hij dus eigenlijk haalt moet terugkrijgen van de overheid. Dus, die btw aanhefte er zijn dus een aantal termijnen die gerespecteerd moeten worden, dus we hebben, oftewel, het, allez, men kan, dus de handelaar kan dus eigenlijk zijn btw aanhefte elke maand indienen, of per kwartaal, ja, of hij nu valt onder het stelsel per maand of per kwartaal, uh, allee, hiervoor zijn er dan ook weer een aantal regeltjes en voorwaarden uh, die hier nu niet ter sprake komen. Dus, uh, waar zat ik nu? Als ik dus inderdaad uh, die termijnen ga respecteren, dan moeten we dus de BTW aangeven. Stel nu dat ik iedere maand een aangeef te doen. Dus iedere maand ga ik gaan aangeven, dat is mijn verschuldigde BTW, dat is mijn aftrekbare BTW van die maand. En als ik moet betalen, dan zal ik inderdaad ook dat geld storten aan de overheid. Dus eigenlijk gaan betalen. Moet ik terugkrijgen, dan gaat uh, alle, de overheid dat meestal gewoon bijhouden. En als je dan de volgende maand moet betalen, kan je natuurlijk hetgeen dat je nog moest terugkrijgen, aftrekken, zodat je minder moet betalen. Maar, dat is gewoon bijkomstige informatie. Uh, dus, aan de hand van die btw-aangifte, ziet dus de overheid wat ze moeten ontvangen, en krijgen ze dat dan ook van de handelaars. Of, ja, van de handelaar in kwestie. Dus de btw die de klant betaald geeft aan die handelaar, dus de consument geeft die btw betaald aan de handelaar, de handelaar zal die btw doorstarten of toch een stuk ervan doorstarten aan de overheid. Um, ik hoop uh, dat jullie nu uh, beter weten wat de BTW juist is, wat het allemaal inhoudt, welke weg dat de BTW allemaal aflegt en natuurlijk ook onze belangrijkste vraag van vandaag, hoe dat, uh, dat je daarop een antwoord hebt van natuurlijk, hoe ontvangt de overheid de BTW die een consument betaalt. Ik heb hier uh, mijn bronnen genoteerd, waar u natuurlijk meer informatie kan terugvinden uh, over uh, de BTW. Um, en, uh, uh, ja. ik, uh, ik weet niet of er nog vragen zijn... Uh, dan, uh, als er geen vragen meer zijn, dan wens ik jullie natuurlijk uh, nog een uh, prettige dag en uh, ik wil jullie ook bedanken voor de aandacht.